Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. Het bedrijfsleven botst voortdurend met minister De Jonge... over de bestrijding van de coronacrisis, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant klagen werkgeversorganisaties achter de schermen... over de aanpak van de minister en de medische instanties. Ook vinden de bedrijven dat de inzet van sneltests veel te traag gaat. De Jonge zegt tegen de krant dat er de laatste tijd... juist heel intensief contact is geweest met werkgevers... en dat er wat hem betreft geen sprake is... van een tegenstelling tussen zorg en economie. Het coronavaccin van Pfizer is op korte termijn een druppel op de gloeiende plaat. Dat zei IC-arts Diederik Gommers gisteravond op NPO Radio 1 in Langste Lijnen en Omstreken. De voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care denkt dat er in de eerste maanden zo'n 10.000 mensen per maand geholpen kunnen worden met dit vaccin. Hij voegt er wel aan toe dat er nog andere vaccins bijkomen en dat Pfizer de productie kan opschalen, maar dat dit tijd kost. We zijn er dus nog lang niet, zegt Gommers. Ook waarschuwt hij het kabinet om voorzichtig te zijn met het versoepelen van maatregelen. In de gevangenis in Carson City in de Amerikaanse staat Nevada... zijn honderden gevangenen besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om 424 mensen, zo'n 80 van het totale aantal gedetineerden. Ook 25 bewakers hebben het virus opgelopen. Gevangenen die coronasymptomen vertonen worden naar een andere afdeling verplaatst. Het aantal nieuwe besmettingen in Amerika bereikte gisteren het record van 153.000 per dag. In de Filipijnen is het dodental na de orkaan Vamco opgelopen naar 53. Tientallen mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog zeker 20 vermisten. Reddingsdienst en het leger proberen nog duizenden mensen te bereiken die hulp nodig hebben. Vamco is nu op weg naar Vietnam waar honderdduizenden mensen hun huis uit voorzorg moeten verlaten.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 met nu Toubac leeft. Jawel, Tweede Kerel. Zeker, onder andere geschiedenis natuurlijk. Toch met het uur groter pijn over hier. Maar eerst even pauze bezig. iedere keer weer hetzelfde. Bij Toubac leeft. Bij Zierven. Ik was wakker en zo sad, happy. Thought I lost you in a nightmare dream. You were too hard to hold. Ja, een bepaalde soort, uh, ja, een soort gemoedstoestand waar je dan in komt. En dat je denkt, ja, ik ben sad. Maar in dat, ja, dat ik me zo sad voel, ben ik toch wel happy. Ik heb er gewoon uh, vrede mee dat ik uh, sad ben. Goed, uh, Circa Wave ooit gehad met uh, T-Shirt breder natuurlijk. En meer van die grote hitstikken over te kijken. Bestaan sinds 2013. Young Chasers is ook nog wel uitgebracht. Maar goed, de studio studioalbum weer van een tijdje geleden. Het is uh, tweede geluid in het radioprogramma. Even na negen uur is... Tijd voor... Een ja. kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, 14 november 2005 in Leeuwarden. Voorbereiding voor Domino Day in de sporthal. Ja, krijgen ze een opdracht om uiteindelijk een mus neer te schieten. Een mus was daar naar binnen gevlogen. Had wel geteld, wat was het ook alweer, 26.000 stenen omgegooid... En Domino Day was natuurlijk iets wat speelde vanaf 1998 tot 2009. Het was een jaarlijks terugkerend evenement. En uh, ooit het record bereikt in 2009 ook. En dat was toen uh, 4.491.863 steentjes zijn toen omgevallen. En elke keer werden er weer nieuwe uh, stenen gemaakt. Elk jaar als het kwam, werden er nieuwe stenen gemaakt door een speciaal sport Patrijs. En elke keer weer opnieuw. En de rode steentjes zijn weer zwaarder dan de blauwe steentjes. En weet ik veel allemaal niet. Maar het mag is wel... Dat was natuurlijk uh, Domino Day in 2005. Domino Day 2005. Jazeker. Ja, zeker. Ja, dat is deze. Anastasia ah, een een gooide toen zijn grote steen om. En toen ging het allemaal rollen. Ja, die vond het allemaal heel spannend. En uiteindelijk, zeg maar, daar vooraf ging natuurlijk dat schieten. De mensen hebben geen notie. wat het kost om zo'n productie neer te zetten. En door één mus zou zo'n hele productie in het water kunnen vallen. Wilden we de mus kwijt? En toen hebben ze hem neergeschoten. En het maf is, die domino schutter. Die werd op gegeven bekend. Op een of andere manier kwam je op de televisie. En nog steeds, hè? De man die de mus doodschoot... wordt inmiddels zelf met de dood bedreigd. En de organisatie van Domino D heeft extra bewaking ingehuurd. Waarom hebben nee, ze... De scheermes, je ballen eraf en trap je kinderen ook in elkaar. Dat is wel heel specifiek met de scheermes, hè? Ja, een beetje... Maar goed, hij werd geïnterviewd de... door het jeugdje aan, geloof ik. En toen vertelde hij ook dat hij nog steeds dreigmail krijgt. Nog hè? steeds Nog nu? steeds... 15 jaar later nog nee, steeds ja. gedwijfemailed voor mensen. Ja, hij zegt: zodra je aan dieren komt. dan staat er een soort volkingsgroep op. En nou, die, die, gaan, even wat, die gaan even wat mailen. Het zijn als die pedo-jagers. Pedo Precies, die gaan doorroeien, die ruimen door roeien en ruiten. Ging ook weer die uitdrukking? Die gaan door die roeien. Gaan door roeien en ruiten. Ja, ja. Dat klinkt eigenlijk heel raar. Maar goed, uiteindelijk was dat Domino Days 2005. Mus uit ernstig. de lucht geschoten. Ja. Wat nog meer? Ja, de Dow Jones-koers. ...komt voor het eerst boven de 1000 uit in 1972. Duizend. En moet je kijken wat hij nu is. Ik zit nu even te kijken. Yeah? 29.479,81. Joe's Jones Industrial Average. Maar was hij niet in de jaren 30 ooit... ...toen de crisisjaren... ...was hij toen niet echt... Eén? Nee, nee, toen <laughs> was hij 40 of zo. Ik weet het ook niet. Ja, ik, nou, het, ik, ik, ik heb er wel eens in zitten lezen. Dan begrijp ik denk het, denk ik. En een, een paar dagen later ben ik het helemaal weer kwijt. Goed, 2010... Jawel, het regende maakt. Het ging steeds harder regenen. Dat was in. Uh... Jawel, een grote overstromingen. Zes doden en wel 180 miljoen schade. Het begon op 12 november. Een aantal rivieren liepen vol, behalve de Maas en de ijzer, dat zijn rivieren. En uiteindelijk ook de aangelegde spaarbekkens waar wat water in konden liepen vol. En uiteindelijk de provincies Oost-Vlaanderen. En de Vlaams Brabant, ernstige schade. En ja, uiteindelijk is er onder andere een, een 85-jarige man... door onderkoeling, die kon vastzitten in is de auto om het leven gekomen. En ja, het is allemaal vrij heftig daar in België in 2010. Heel veel water uit de lucht, wat ja, voor ontrust zorgt. Wat dan meer? Ja, in 1918, Tsjechoslowakije wordt een republiek. Het was een republiek in Midden-Europa... ontstaan bij het uiteenvallen van de Donaumonarchie... na de Eerste Wereldoorlog. Dus en, uh, op 1 januari 1993 volgde een vreedzame opdeling in Tsjechië en Slovakije. Aha, nou, dit Dat is. Als een... je het maar even weet. Dat je het maar even weet. Uh, dit is natuurlijk heel bekend. Maar ik wil één ding aan de Amerikaanse mensen. Ik wil je listen to me laten. Ik ga het weer zeggen. Ik heb have seksuele relaties met die vrouw. Ja, precies. Bill Clinton hij heeft ook heel veel goed gedaan voor de wereld. Nog steeds is hij erg betrokken bij de wereld. Maar zijn carrière overschadu wordt overschaduwd door alleen seksuele affaires. Of wel of niet, vals of niet. Maar goed, uiteindelijk in uh, 1998 uh, betaalt Bill Clinton, Paula Jones, voor seksuele intimidatie. En uh, dat was in de tijd van, dat hij governor was in uh, Arkansas. En uh, daar goed, uh, ja, hij heeft meerdere dingen gehad, uh, onder ja, andere... Tijdens uh, de presidentschap ja, presidentschap zelf had hij die andere namen. Ook ja, ja. Daar, die, met die sigaar. Monica Lewinsky. Van, uh, met die sigaar. Ja, met wat? die sigaar die dit jurkje nog lang in de kast heeft laten hangen. Ja, ja, Bill Clinton, nou goed. Ik geloof dat hij nog steeds wel politiek erg actief is. Goed, uh, ja, andere... ik heb hier dat in 1971 wordt Paus Ceruda III wordt, uh, geïnstalleerd. En dat is een koptische... Hij is de, uh, hoofd van de Koptische kerk en hij komt uit Egypte. Het is wel een bizar uh, mooi verhaal ook wel. Van, uh, de, de, er, is, er zijn dus meerdere pausen in de wereld. Hè? Want dit is zo'n Koptische paus. Oh. Volgens mij heb je ook nog een paus uh, van de Russische Orthodoxe kerk. We hebben ook een soort uh, paus. Oké. Okay. Dus uh, er zijn er meerdere. Oké, okay, dat is Wilde, wel even, goed. kunnen. Dit is voor wie van de drie wel een leuke. Ja, ja, dan moet je Wilde kiezen. Dit is een echte pauze ja, ja, Van welke Wat voor golf was jij? En, jij en, ja, nou goed, dus, het is aan mij, mij niet besteed. 1957, vliegtuigram van Bussum, Amerikaanse straaljager. Die is opgestegen bij het Colonel Palmer. Of oh, die is op de Colonel, uh, Colonel Paul karzernen neergestort. Hij was opge, opgestegen bij de vliegbasis Soesterberg voor de oefenvlucht. En uiteindelijk kwam er brand in het toestel. En de piloot heeft hem met de schietschool weten redden. Maar uiteindelijk is het dus op de, de kazerne neergestort. Zes doden. Een tientallen gewond daar in 1957 bij Bussum. Ja, en ik heb nog een hele bijzondere. Want uh, dat heeft uh, uiteindelijk enorm enorme levens gered. In 1666 werd de eerste bloedtransfusie gedaan door Richard Leuwer. Was hij succesvol? Ja, volgens mij wel. Nee, volgens mij niet. Hij wordt het meest uh, herdacht dus door zijn werk over transfusion... en de function of the cardiopulmonary system. Ja, hij, hij is daar lekker mee bezig geweest. Het was het eerst bij dieren of zo, geloof ik. Eerst bij een hond hebben ze het geprobeerd, geloof ik. En later bij... En ze verschillende. Nou goed, ze wisten natuurlijk helemaal niet dat er verschillende bloedgroepen, bloedgroepen waren. Dus er werden eigenlijk gewoon, gewoon wat mensen op elkaar aangesloten natuurlijk. Dus kijken of dat lukt. Hij, was, hij zei wel dat het mogelijk was om uh, transfusies te doen van dier tot dier. En ook van dier naar de mens. Dat heet een xenotransfusion. Oké. Okay. Maar uh, ja, dat, dat, de, ja, de bloedgroepen en dat soort dingen, dat we, was toen de tijd nog niet zo bekend. Dus Echt ja, grappig. als jij iemand met een. Uh, uh, bloedgroep A naar bloedgroep B doet, ja, dat gaat fout. En toen wist je nog niet dat je bloedgroep 0 had. Nee, goed, echt goed, als je in het begin zegt, maar lekker gaat snijden in het lichaam, dan kan je voor mij veel betekenen. Vooral omdat heel veel dingen fout gaan. als je dat opschrijft, dan ben je een grote onderzoeker geweest. Zeker! Ja! ja dieren op elkaar aansluiten, dieren op mensen aansluiten. Wat een goed idee. 1945 berechting van nazileiders, uh, um, processen. Er zijn er meerdere geweest, dit was in 1945. Als je de lijst kijkt van mensen die, ja, sommigen hebben zeg maar uh, de doodstraf gekregen, anderen zijn er op tijd zelf uitgestapt in, uh, in, in, noem dat, in de gevangenis, zijn zelf uit het leven gestapt. En heel veel mensen zijn ook weer vrijgesproken. Dat is heel bijzonder om daar naar te kijken. En later, wat heel veel mensen nog op een netverlies hebben, is natuurlijk uh, het uh, uh, eigen man proces. Dat was in Israël in 1962. En dat heeft heel veel mensen uh, wel uh, anders naar de uh, oorlog zien uh, doen kijken. Omdat hij veel over de Joden vertelde. Maar goed, dit ging over Neurdenberg. Het uh, proces in 1945. Tot zover? Ja. Jawel. dan hebben we straks onder andere natuurlijk de verjaardagen. Je ja, had het over Milo. Ben je een grote fan van? Ja. Milo. Nee, is een hij heeft een nieuwe cd uit. Dit is erop te vinden. Windowpane. Het gaat van heel rustig naar toch wat wild. Ik kan het wel waarderen. Er zit, zit van alles in. Een beetje dynamiek in het leven. ja Michael Jackson naar nou in de verte. Oh nee, dat had een beetje gevoel van Michael Jackson bij. Het zijn die ramen die je dan beslaan, een windowpane. Je zit achter het raam, je kijkt de wereld in je mag niet naar buiten. Momenteel mag je echt niet naar buiten in bepaalde gebieden van Nederland. Dat is vooral in Friesland, want daar heerst de kogelgriep weer op bepaalde boerderijen. Er is die kutvirus weer aangetroffen en dan moet die... die uh... Die boeren moeten dat in de gaten houden en die moeten een kippen binnen houden. Dat is echt best wel dramatisch. En als je daar zeg maar dan eh, toch door de natuur gaat lopen, dan kan je bepaalde dieren opschrikken. En die vliegen dan en die komen dan op zijn boerderij terecht. En die kunnen daar weer iets verspreiden. En dan moet het eigenlijk weer zo'n boer, zo'n zo dier wat dan misschien wel dood ligt aan een vogelvirus... moet dan weer eh, zeg maar de autoriteiten informeren en die komen dan weer op zijn boerderij en die gaan de hele boer leeghalen. Wat een drama ook gewoon. Dus blij... je moet nu echt niet alleen binnen blijven voor de coronavirus, maar voor de bogengriepvirus. Vooral in Friesland. Ja, zijn er nog leuke berichten? Ja. ja wie we zijn er jagers vandaag? We zijn er jaren. Er is er jaren. Daar hadden we het even over, natuurlijk. Ja, ja. Er is geen jaren hoera, hoera. Ja, nou, bij hem kan je het niet meer zien, want hij leeft niet meer. Ik heb het over Edward White. En Edward White was een astronaut. Voor een korte duur helaas. Dat is een beetje een dramatisch verhaal. Het is een heel boeiend verhaal deze. Uh, hij is begonnen in 1962 bij het NASA-project. Uh, en uiteindelijk uh, ging hij als eerste Amerikaan ging hij na, uh, zeg maar naar de ruimte om een buiten het de, de, de voertuig een wandeling te maken. Dat was met Gemini 4. En, en, uh, ja, een klein stukje. Preparing for four days in space, in America's first walk in space. Ja, dan gaat hij. hij wordt, ja, daar gaat hij. Daar wordt hij ja, wordt gelanceerd, er ging de ruimte in. Daar heeft hij een ruimtewandeling gemaakt, deze Edward White. Later, is hij, dat was een heel dramatisch iets. Je ziet met het Apollo 1-proces gestart, project gestart. En die werd uiteindelijk gelanceerd in de jaren 60. En Apollo 1, ja, dit is, je moet even luisteren, dit is best wel dramatisch om te horen. Dit zijn de laatste woorden van Edward White. In... Doe, doe zweef je die weg? Nee, Apollo 1 oh. werd hier gelanceerd. En uiteindelijk ze waren aan het aftellen. En dat duurde een half uur. Ja, kan dat allemaal op internet vinden. Dat hele laatste half uur staat op internet. En het laatste gedeelte van, half, uh, van het half uur... hooi dus Edward White uh, geschreven... dat er vuur in de cockpit zit. En dan probeerde het te blussen. En er roept nog twee dingen. En uiteindelijk uh, zijn ze alle drie overleden daar. Mm. Virtual Gerson en uh, Roger Caffey uh, waren in de cockpit... en zijn verbrand. Daar staan ze nog elk jaar bij stil. Heftig. dat Ik krijg altijd, stil. als ik dit soort dingen hoor ook dat liedje van, van David Boymehoe van Crown Control to Major John. Ja, goed. die, die <laughs> maakte het wel goed. Maar goed, dit is ja. dus Edward White. Hij was 35 toen hij in 1967 daar overleed. Ja, 1914 is het geboortejaar van Flo, Florrie Ros van Tonningen Heubel. Oh. Het was de welbekende oh. weduwe van Ros van Tonningen. En dat was echt een NSB-voorman. Meinout heet hij. Mijnout Ros van Toningen. Zij is tot, tot na haar dood. Is ze gewoon nog uh, heel erg uh, actief geweest? Ja. Dus is ze is uiteindelijk in 2007 overleden. Ja, ze dus ze heeft... is best oud geworden, hè? Ja, klopt, ja. Ze krijgt nog steeds een wederuitkering. uitkering daar, ging, daar was een hoop over te doen. Ja, ze is uh, 92 geworden of zo. Maar ik vond haar, ze had ook een beetje naar uh, uitstraling. Nou ja, ze, ze heeft uh, niet afstand gedaan van wat haar man aanhingen. Nee. Dat, dat is ook bij maf. Zij nou, stond dus... echt. Stand by your man. Hè? Ja, klopt. Wel, ja. NSB en dat soort nadigheid ja. allemaal goed. Fred, uh, Fred Housen daarentegen, was ook een, is ook een astronaut. Hij zal het niet meer zijn, denk ik. Uh, daarentegen, hij leeft in dezelfde periode. Hij heeft bij NASA ook gewerkt aan dat project. Uiteindelijk heeft hij, uh, wilde, zou hij de ruimte gaan met Apollo 8, Apollo 11 Apollo 16. Uh, hij zat in de, in de cockpits en zou naar de ruimte gaan. Toen ging iets mis met de zuurstoftank die explodeerde. En uiteindelijk uh, moesten ze terugkomen. En, uh, hij is vandaag 87 geworden. Hij is, ik, is hij ook dood gegaan. Nee, hij is 87 geworden. Hij is uiteindelijk wegbezuinigd, Want daar zou uiteindelijk wel de ruimte in gaan. En met Apollo 19. Hij stond op, elke keer opnieuw op de lijst met Apollo 19. En zou hij echt gaan gebeuren. En toen kwamen de bezuinigingen. En uiteindelijk is hij met pensioen gegaan. Deze Fred Heiss. Okay. Goed. In 1815 is de geboortedag van Robert Fulton. Maar hij is een uitvinder. En hij heeft dus uiteindelijk de Nautilus uitgevonden. Dat dus heeft de, de Nautilus, die onderzeeboot. En hij is ook degene okay. die de eerste stoomboot heeft ontworpen. Die op de scène voer in 1803 staat hier. Maar dat kan niet. Hij is in 1815 geboren. Maar ja, het ah. maakt niet uit. Precies. Niet Sorry. alles wat je leest is waar. Nee. Ik vandaag natuurlijk het. een koninklijk uh, bruiloft. Of uh, bruiloft een... Uh, birthday. Nee, uh, birthday. Ja, precies. Prins Charles wordt vandaag 72. Zal hij ooit nog? Ja? Nou ja, kijk, Biden ja? Die wordt 78 in december, dus uh, het kan makkelijk nog. Het zou nog wel kunnen. Hij is nog in de bloei van zijn leven. Ja, zeker. <laughs> en de afgelopen week is er ook te doen over The Crown, de nieuwe serie die eraan komt, dat ook van BBC. En Prince Charles zit er ook in. En Lady Di heeft ook een mooie rol. Echt, Elk televisieprogramma heeft er wel iets over gezegd. En ze lijkt er zo heel erg op, op ook. Heel mooi. Goed, verder, ik uh, zit uh, even te kijken. Oh ja, hier, Wenden Carlos. Is. Uh, of nee, hij heette eigenlijk eerst. Heette die Walter Carlos is een man. Uh, hij heeft onder andere gewerkt met dit. Wat? Wat is dit nou weer? Dit is de synthesizer van Robert Moog. Die kwam in de jaren zeventig op de markt. En deze Walter Carlos. Die is daarmee aan de slag gegaan. Heeft daar heel veel aan verbeterd. Heeft die weer teruggegeven aan Robert. En Robert heeft hem weer nieuw aangepast. Die Moog Synthesizer. En ja, we nog eens even een geluid. Dat is wel leuk? Dit. En uiteindelijk is ze opnieuw op de markt Maar Zij heeft uiteindelijk, ja, want het is een zucht geworden. Ze heeft een geslachtsverandering ondergaan in de jaren zeventig. Uiteindelijk heeft ze onder Walter heeft ze nog wel zes synthesizer-albums uitgebracht. En ontanderlijk heeft ze meegewerkt aan deze film. Deze verontrustende film. Uit de jaren zeventig. Ken je het of niet? Nee. Maar ik word er wel een beetje. Ja. Een beetje... Van. Ja, dat is de Clockwork Orange. Oh, die heb ik wel gezien. Wat oh, een vreselijke film. Een nare film is dat. Brrr. Nou goed, daar heeft hij muziek voor gemaakt. Dat hoor je ook een beetje. Vaak is het klassiek bewerkt met synthesizer. Ook uh, maakte hij muziek en geluiden voor deze film. Oftewel The Shining. Krijg je ook altijd een beetje kippenvel van als je soort dus geluiden allemaal hoort, een beetje je meteen die beelden voor je zien van de man met een bijl. Ja, dit geluid nog even. Kijk, dit komt uit de Mork synthesizer. Waar dus deze Wendy Charles uh, Carlos aan gewerkt heeft in de jaren zeventig. Er werden ook nog animatische uh, films, uh, muziek bijgemaakt. Goed, hij is nog steeds uh, hij is 81 geworden. En in 2005 is er nog een dubbel album uitgekomen met tapes die eigenlijk kwijt waren. Oké. Okay. In 1972 wordt geboren Malik B. Hij is, van, uh, hij is een rapper... En, uh, hij, van M. en uh, hij is van M. Illitant. En hij is in 2020 al overleden. Ja, waaraan eigenlijk? Ik heb ook nog een beetje gezocht. Met. Uh, nou ja, volgens mij uh, ging het niet helemaal goed. Maar dit, met die rappers, die wordt toch meestal neergeschoten, toch? Oh met als, ja, onze, oh, dit is echt zo typerend weer. Toebak. Ja, dat niet. Even de roots dan. Klein stukje. Oh, dit is zo lekker. De sheets. Hij putt mijn sheets in haar boos. Ja, wat een tekst. Huh? Dit was een van de betere platen Truck Roots. En ze zijn nu de huisband van de uh, Jimmy Fallon Tonight Show. To dit is the ook van de Roots. Melk overleden op 47 mm -hmm. jaar geleden in uh, 2020. Dit jaar, hè? dit afgelopen jaar is hij overleden alweer. Goed, wie ja, meer hij even... was maar 47, hè? Ja. maar het staat niet bij waar hij nee, overleden Nee, ik, ik heb ook al een beetje lopen zoeken. Maar goed, Travis Barker, dat is de drummer van Blink-182... Nou, jouw muziek natuurlijk Mijn muziek, skate muziek. Niet dat ik skate, wel te laat, dat is wat anders. Dit is de bekendste plaat en wat ook wel leuk is, is deze plaat. En als je dan de videoclip erbij ziet... Dan zijn ze met z'n drieën en dan lopen ze naakt door de straat... en zijn ze iedereen aan het omdat ze naakt zijn. En jammer is wel, weer voor vrouwen is dat hun geslachtdelen zijn geblurd. Dus waar ze nou van schrikken weten we niet allemaal... Dat is toch wel het jammer. Het idee van de, van de enge It's, fantasy. Ja, toch? goed. Blink 10. Mm. Travis Baker is namelijk ook nog een, een, een reali reality show geweest: Meet the Barkers. En ja, kun je die pink. ooit gezien? Nee. nee, goed. Nee. Het Maf is wel, hij is ooit gewond geraakt bij een uh, vliegtuigongeluk. Toen een ander vliegtuig um, uh, tegen hun aanstoot, en uiteindelijk ging ze door een hek over een weg. En toen vloog het vliegtuig in de brand. En daar heeft hij tweede- en derde graad brandwonden overgehouden. Meer niet, maar het is toch wel vrij heftig. Want met vliegtuigenongelukken zijn vaak fataal. Goed, nog meer. Nee? Nee, tot zover. Genoeg verjaardagen. Even tijd voor disco op de vroege mooie wel Zo vroeg is het ook weer niet. Het is bijna half. En om half straks de Zandvoortse berichten natuurlijk. Yes. Yes, you are. Nieuwe album, What's Your Pleasure. Even duidelijk overleggen. En ook zeggen of je het wil of niet. En daar even eerst even goed over nadenken. Want voordat je weet heb je een rechtszak aan de broek. Ah, dit is weg. Zo'n man om dit te zeggen. Hou eens even lekker op, de gast. van uh, Kali Minokun en Disso kunnen komen. Dat is niet zo. Dit is uh, Jesse War. Het uh, heet uh, What's Your Pleasure. What is, wat vind je nou echt heel erg leuk om te doen? Nou, wat ik heel erg leuk vind om te doen... dus ook doe elke zaterdagochtend... is namelijk uh, met een radioprogramma maken. Zandvoortse berichten. Jawel, de jarige KNRM dankt de trouwe donateurs. Ze hebben namelijk, ze bestaan sinds 1824. Ze bestaan dus al 196 jaar. En de donateurs werden vaak ook wel uitgenodigd. En als de donateur zeg maar iets van 50 jaar donors. Donateurschap hebben, dan worden ze gehuldigd op het redding, Reddingsstadionstation, uh, Maar dat, dat kon hun natuurlijk niet. Dan kregen ze ook een speltje. En dan mochten ze vaak op die boot. Mochten ze even de zee op. Nu kan dat allemaal niet. En ook nu wordt het speldje gewoon opge, opgestuurd. En nou ja, dan komt het uh, wat te goede. En vaak de donateurs zijn echt al heel lang donateurs. Hè. Er staat hier iets van 25 jaar, 40 jaar, 50, ja. 60, 80 jaar. Echt waar. Dus die hebben vaak in het verleden ook wel iets gedaan. Uh, koopvaardij, of we hebben zelf gevaren... of we hebben een plezierjacht... of uh, weet ik veel wat voor ervarings hebben op de zee. Misschien wel een uh, dramatische ervaring. Ik denk van, nou, dat geld moet goed geïnvesteerd worden... om mensen op de zee te kunnen redden. En dat moet naar het KNRM. Dus bedankt, donateurs, zeggen ze hier. Ja, nou, lief. Ja. Zand wordt organiseerd Week van de Ondernemer. Want uh, dat is uh, heel, een heel bijzonder jaar geweest uh, tot nu toe, 2020... En het is zeker voor ondernemers Zandvoort natuurlijk wel een heel uh, bijzonder jaar. Nou, zeg maar een ruk jaar. Maar ja, oké. Okay. Van 16 tot en met 20 november is het dus de Week van de Ondernemer. En op elke dag van de week wordt een online workshop aangeboden... waar Zandvoorters gratis naar nou, ondernemers dan gratis aan mee kunnen doen. Opgeven kan je via de website van de gemeente onder het kopje ondernemers. En uh, de week wordt op symbolische weekwijze uh, afgesloten op vrijdag, de 20ste met de overhandiging van het Haringmeisje, de wisseltrofee van de verkiezing onderneming van het jaar. Je gaat dit jaar naar een hele bijzondere winnaar... en deze overhandiging zal online te volgen zijn. Oké. Okay. Dus ik ben heel benieuwd, want inderdaad... je hebt rond deze tijd altijd zo'n hele grote, oude, uh, grote gala... dat uh, iedereen daar is... en dat, uh, dat je kan stemmen ook op de onderneming van het jaar... in verschillende categorieën. Dat is allemaal helemaal niet gebeurd. Nee, nee. Beetje dat, jammer. Dat is wel een beetje jammer. Ja, ja goed. Ja, ondernemers, ja. Goed. Drama, ja. Goed, geen EK, maar wel een publieksprijs. Dat wisten we natuurlijk al. Er zijn in zandvoort te zien en daar kon je op, uh, op stemmen. En er zouden eigenlijk twee jury naar gaan kijken. Een jeugdjury en een wat oude jury. En die zouden dan tot elkaar komen en één prijs uitdelen. Dat is niet gebeurd. Er is wel een publieksprijs uitgereikt. En uh, even kijken, Suzanne Russel. Uh, die heeft gewonnen. Die heeft de, de, de sculptuur... Uh, wilde natuur gekregen. Dat is namelijk uh, een glassculptuur van kunstenaar uh, Ella Kuit. En uh, goed, het is uh, vanwege de coronaregels ook allemaal afgeblazen. Dat is allemaal wel uh, bekend. En deze, uh, kijk hoor. Je hebt, uh, Suzanne, die gewonnen heeft. Die, uh, die is al heel lang bezig met het zand. Vroeger al gewoon bij het strand. Gewoon lekker kastelen bouwen. En later heeft ze serieus uh, aangepakt. Ze is ook biologen. En later wordt de prijs echt officieel afgehandeld. Het is nu gewoon aan mijn via online is dat gedaan gegaan natuurlijk. Ja, het is allemaal wat triester. Maar goed, de zandsculpturen staan wel hier in Zandvoort. Dus je eventueel. Ja, ze zijn zichtbaar. En, het is en langer ook blijven ze staan. Ze blijven ook langer staan. Dus dat is ook wel weer goed om te weten. Goed kom okay. meer. Uh, Palijs voor een prikkie. Komende week. Uh, er is een, een moeder uit Zandvoort. Een moeder van vijf dochters. Die uh, heeft deelgenomen... Dus ik zou zeggen, ga woensdagavond even kijken. Ja. Ze hebben dus met een beperkte budget van 250 euro zijn, uh, is het duo Peer en Brian. Die zijn naar de Haarnse winkel uh, Zolder 023 geweest. En uh, ja, ga gewoon even kijken. 18 november wordt het uitgezonden op SBS. Oké, okay, leuk. Ja, leuk. Ja, het is een beetje een dramaverhaal over de, ja, de honden. De hondenuitlaatservice staan met een rug tegen de muur. Maar nou, goed, ze hebben een onderzoek gedaan in het voorjaar. Namelijk de PWN, fabriek een uh, bedrijf hebben gedaan. Uh, want er is namelijk al jaren zijn er allerlei klachten over dat grote groepen honden worden uitgeladen door hondenuitlaatservice. Ja, als je met je geld wil verdienen, moet je een grote groep honden meenemen. En die ga je uitlaten. En als je daar in je eentje komt met, je, met, je, met één hondje, ja, dan heb je een hele grote groep en dat is vrij bedreigend. En daar komen allerlei klachten op. Ook. Mensen van de uitlaatservice hebben weer klachten over mensen die op hun reageren. Er zijn echt bedreigingen geweest. Het uh, nou, dat, dat gaat allemaal niet zo lekker daar in het uitlaatgebied. Dus nu komen er nieuwe regels. En waarschijnlijk wordt het dan drie honden per keer. Nou goed, één iemand hier in Zandwoord, Simone Bruins, heeft al gezegd... die heeft een uitlaatservice, die heet Reinje je doet er al tien jaar, die zegt van... ik ga waarschijnlijk stoppen, want met drie honden... elke keer lopen, dat, dat, gaat, dat, dat gaat niks opleveren. Dat gaat me geld kosten. Dus ik ga ermee stoppen. Dus dat is wel uh, triest, ja. Verwerend voor de hondenbaasjes. Nou ja, en het schijnt, zij vertelt dat eigenlijk al honden in een roedel komen. Noem je een roedel, geloof ik. Ja. Uh, dan leren ze van elkaar. En als je met een hond alleen loopt, is ook wel leuk. Maar dat is minder gezellig. En ja, als je in een roedel komt, dan leren ze van elkaar. En dan moeten ze ook weer een beetje de strekse overleefde, uh, dat soort uh, dingen, leren. Nou goed, we zullen het zien. In uh, ieder geval zeven uitlaatdiensten zijn ook uh, benaderd om mee te doen aan een enquête. Dus het is allemaal in kaart gebracht. Ja, ben benieuwd. Goed. Uh, dus... Ja, jij nog één keer? Joel Drommel is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal met voetballen. Hij is keeper van de FC Twente en hij is de vervanger van Justin Beilo... die zondag geblesseerd raakte tijdens de warming-up van een voetbalwedstrijd. Hij is de zoon van piet -Jan Drommel, die zelf ook oud keeper was. Maar die is in zand wordt vooral bekend vanwege zijn snackbar Big Mouse... bovenaan de Kerkstraat. Samen met zijn broer, zus en ouders had de familie Drommel... meerdere zaken in de Kerkstraat. Het is leuk. Het is leuk. Het is lekker gewoon. Het nou, is over de Zandvoortse berichten. en Het is tijd voor die landenkeus, maar je had nog niet gekozen. Nee, maar ik, ik wil zeggen... deze mag voor mij ook wel, want ik heb er wel van genoten... afgelopen week bij uh, Ali B. Oké, okay, je hebt dat, van genoten. Uh, dat is het nummer van Numidia. En die is niet bekend, maar deze heeft gewoon 5,5 miljoen weergaven. Dat zegt wel wat over uh, populariteit. Van, ik hou me hard vast. Ja, en er zijn ook een beetje Arabische invloeden. Berberse invloeden, maar ik vond hem wel aardig. Nou, laat zijn. maar horen dan. Ja, ja. Oh, yeah. Uh, uh, mm, mm, mm -hmm. Baby, belly, I'm going to be ready. Niet gaan. Ja. En ik krijg niet die landenkeuze deze week. Het is volgens mij een pachata. Ja, ik, ik zit op een les. op een op les. En ze draaien soms muziek van echt drama. Echt vreselijk. Maar goed, je kan er wel op dansen. Dat is oh, Dat afstand. is toch gewoon een aardig nummer dit. Is een aardig, maar als autotuner niet zou zijn, zou echt een hele hele, een een hele brand zou gewoon wegvallen. Die zou gewoon niet meer bestaan gewoon. Maar goed, momenteel ja. is het heel erg app. Ja, maar het Hit. komt wel een beetje uit, want het is heel erg uh, Arabisch-achtig. Want die hebben vaak dat soort muziek. Ja. Daar komt het vandaan. Ja, klopt. Dus dat is wel weer grappig. Het is zeker wel grappig. Voor mijn gevoel, de eerste keer dat ik de eerste muziek hoor... doet me altijd denken aan... Zeker in jouw show. In jouw show. Het doet me echt denken aan... Daar is het een beetje op gebaseerd. Maar goed, als je dat gegeven het loslaat... dan is het ook wel weer grappig, die muziek. Goed, zover de Jolande We kijken de wereld in. En we hebben de Zandvoorts natuurlijk. En dingen die nog meer spelen. Ik had iets. Maar heb jij nog iets bij de hand? Ja natuurlijk. Bericht. Ja. ja, dat zijn ook positieve berichten. Want bij de Irakse stad Basra is men begonnen met het planten van 80.000 palmbomen. Want door decennia van oorlog en het hoge zoutgehalte van het water zijn veel bomen gesneuveld. En met dit project hoopt Irak de ooit bloeiende daalindustrie weer op te bouwen. Dus ik, ik, dat is positief nieuws, hè? Dus ja. die zijn niet zo lang. Juist, ja, we zijn hier in Nederland ook bezig om een miljoen bomen. Een miljoen bomen gratis weg te geven. Dat mensen tegels uit hun uit stoep, wilde ik zeggen. Met tegels uit een tuin weghalen en een boom gaan planten. En gisteren bij één was Paul. Uh, Jeroen. Nee, niet Jeroen Paul, Paul de Leeuw was weer aangeschoven. Hij deed het dit keer wat afstandelijker. Maar Hij heeft gewoon bijles gehad. Hij heeft gewoon bijles gehad, denk ik, van Jeroen Paul. Maar goed, uiteindelijk werd er gevraagd, natuurlijk, van. Uh, die, die, die, die bomen, weet je wel. Um, Um, ja, hoeveel bomen. Uh, uh, uh, uh, ik zit me net helemaal aan de draad kwijt. Uh, Dat er in ieder geval uh, bomen terug moeten komen uh, in Nederland, in de tuinen. En dan vragen ze op een gegeven moment ook van: hoeveel bomen staan er eigenlijk in de stad? Nou, een stuk minder. En dat ja. moet ook uh, veranderen. En moeten er moeten nu meer bomen komen. En ze leven ook maar 25 jaar in de stad, die bomen. Dat is ook wel een beetje dramatisch. En het maf is wel. Wat mij laatst opvalt: de afgelopen twee weken in Alkmaar zijn ze de bomen aan het snoeien. En is het nou de eerste keer dat ik misschien maar... Ze zijn zo drastisch aan het snoeien, die bomen. Dat ik echt... Oh, aan het Roy, Dat ze echt helemaal weggaan. Nee, echt. Zo flink. Echt ja. een stuk aan het zagen. Echt. Er staan wel een week staan ze in onze wijk staan ze dingen weg te zagen. En ik denk van... Heeft het nou te maken met die... Met die, kern, of met die centrale die we hebben. Die zogenaamd op rest hout draait. Want ik vond echt dat er heel veel hout wordt gezaagd. En dan denk ik van... Ja, dat is leuk. Dan moeten we meer natuur houden. En dan gaan we zoveel snoeien. Het zal wel, dat zal wel goed zijn, maar ik, het, ja, ik vond het een beetje te veel van het goede eigenlijk. Nou, Sorry. En, en nog even een tip. Uh, uh, wat zegt hij ook alweer? Beuken als beuken. Als daar een auto op zijn wortels gaat staan, gaan die beuken uiteindelijk gewoon dood. Ze dus je mag geen eens onder een boom parkeren. even niet, nee. Hm. Nee, precies. Dan weet je dat even. Dus kijk even waar oh. je onder parkeert in de stad. Dus je mag gewoon niet onder een boom staan. Nou, nee. lekker dan. Ja, precies. Dus vandaar is ook weggezaagd worden misschien. Ligt het daaraan. Oh. Nou. Dus, nou, tijd voor even. We doen even de wilkelkeuze. Oké, okay, zo. Ja. Lekker opbeuren met die Altijd prijs. Wacht Goedemorgen. Ja hoor. Jeker, de Bomb Bicycle Club. ik van een aantal jaren geleden alweer. Eat, sleep, wake. Repeat. Sleep Repeat, dat is namelijk weer een dansplat uit de scene. Maar goed, dit is natuurlijk de uh, Bomb Bicycle Club hier bij Tobak leeft. En uh, afgelopen weken was er wel heel veel aandacht voor topvrouwen, geloof ik. Een van de televisieprogramma's. En dat, uh, de allerlei topvrouwen kwamen dan uh, even onder de aandacht. Er konden een zegje doen. En wat me daar een beetje tegen over Secret Kaak, zei ze natuurlijk van. Uh, uh, D66. Ik haal ze altijd door elkaar. D66 VVD. Maar het is heel iets anders natuurlijk. Uh, D66 en Sigrid Kaag. Die werden geconfronteerd met de monopolie uh, voor vrouwen. En dat dan weer door vrouwen is bedacht. Maar door mannen is gemaakt. En ik vond haar zeer sarcastisch. En ik had zoiets van. Mm, ik vond het een beetje een raar manier. Hoe zij in beeld kwam. Ik denk volgens mij moet je niet sarcastisch zijn. En ook niet uh, negatief. Volgens mij moet je gewoon altijd kijken naar de mogelijkheden. Ik vond haar niet oké. Okay. Ik vond het jammer, want ik, ik heb haar wel hoog zitten. Ze heeft ook heel veel gedaan in buitenlandse contacten. En, ja, uh, nou, ik, ik had zelf een, ik had gezorgd dat het niet uitgezonden zou worden. Ik zou eigenlijk denken van, nee, kan het even anders geknipt worden? Want er is natuurlijk veel meer van haar opgenomen voor zo'n televisieprogramma. Dit was net niet het juiste beeld wat we van haar moeten krijgen, vind ik eigenlijk. Goed, ik zie dat jij jammer. nog naar een Turkse trond kijken bent. Ja, nee, ik ben er wel ben geschokt over, want uh, ze zijn nu bezig om een uh... Verbod voor messen en al die dingen te, te regelen. Oh ja. Maar voor deze Turkse transvrouw, Usge, is het uh, te laat. Die vrouw die is uh, afgelopen de nacht van dinsdag op woensdag doodgestoken... ...in een woning in Utrecht, Usge Bilir. En uh, het gaat om de eerste transgender... ...die dit jaar als gevolg van geweld op het leven is gekomen. En uh, ja, ze was natuurlijk een Turkse. En dat maakt het natuurlijk uh, extra wrang. Want uh, de, uh, de, zeker de Turkse geloof en uh, de, de Turkse manier van leven... ...die staat het zeker niet toe dat mensen op deze manier van geslacht veranderen. Nee. En dus het is wel, daar gaan we zeker meer van horen. Het is echt in de Turks-Marokkaanse gemeenschap... is dat als een bom toch ook wel weer ingeslagen. Ja. Hoewel een heleboel denken van... nou, terecht, die mogen niet leven en dit en dat. Maar het is echt verschrikkelijk. En misschien kan Adi Slob er nog iets over zeggen. Die kan altijd ja. scherp mee met dat soort opmerkingen. En die, die kan echt zo'n goed standpunt innemen. Dat hij zegt van, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Die mensen moeten meer ruimte krijgen. En iets ondertekenen een anti-homo-verklaring of zoiets. Misschien kan zoiets. Nou ja, goed. Het is, uh, het is uh, wel... <laughs> Sommige ja, ik word er wel naar van. Gewoon, dat mensen elkaar gewoon niet in vrede kunnen laten leven. Iedereen moet gewoon lekker doen wat hij ze wil. Maar jij hoeft niet te bepalen hoe een ander moet leven. Nee, en dat is, goed, Daar gaat het dus om. Dat is vaak mensen met het geloof die hebben een monopolie op de waarheid. Zij, wie zei het ook al meteen? Van The, uh, uh, Theo Maas geloof ik. Ja, maar, nee, maar dat was uh, deze week toch ook in het nieuws: dat je op de bepaalde Theo. scholen dan uh, formulier moet ondertekenen. Dat ja. jij er absoluut niet voor bent dat mensen homoseksueel zijn of zo. Je mag het wel zijn, dat maar hebben, niet uitdragen en uh, nee. daar eigenlijk niet uit de kast komen en dan kan je gewoon op school blijven. En Arie Slomp was het dan maar eens. Laat er ook weer niet. Had denk ik niet helemaal goed gelezen, denk ik. En later, ja, sommige ministers maken wel een gigantische uitglijer. En later zijn ze er weer op de barricade voor dat soort... Uh, nou, dat ik, word soort waard, ik word er echt naar van van dit is ding, echt, ding hoor. Het bizarigheid, gewoon. Ja. Maar goed, het is uh, Toepak Leef, toch? Enkele platen voor tien uur. En ik zit even te kijken, ik heb een hele lijst voor me liggen. En een van die platen die wel grappig is... Het doet me een beetje denken aan Pink Floyds. En als je dit ook uh, geluisterd hebt op YouTube... Ik wil het even een videoclipje erbij zien. Dan word je ook geadviseerd om dingen van, uh, van uh, Pink Floyd te luisteren. Live at Pompeii bijvoorbeeld. Dit heeft iets weg van... Joseph Williams never saw you coming. Je was er dan één keer. Saw you coming. Joseph Williams heeft een nieuw album uit. En dat is dit erop te vinden. Ik vind het grappig een beetje van die trage, mee, slepende gitaarherrie. Ik vind het grappig. Nou, goed, uh, afgelopen vrijdagavond hebben we natuurlijk weer. Uh, vrijdag de 13 hebben we het allemaal televisieprogramma's zitten kijken. Natuurlijk, Louis Tour allemaal weer oude uitzending. Maar wel grappig over mit. Of nou. over uh, uh, gebruikers van. Uh, hoe noem ik het weer? Crystal Meth. Crystal Meth, ja, dat is echt treurig, treurig. Wat een trage Het is heel verhaal. goedkoop, hè? Ja, je met... kan het zelf maken. Nou ja, goed, je hebt natuurlijk ook een serie over... Uh, Crystal Meth, dat uh, ja. Breaking Bad. Dat is ja. wel een hele oude serie van, Matt, van 10, 15 jaar geleden of zoiets. Wat natuurlijk toen wel baanbrekend was. Maar goed, dat gaat nog steeds over... Fout middel gewoon, wat er is. Maar goed, wat ik ook zat te kijken gisteren op één... En daar was Koos van Platering. En die deed uit de doeken dat hij natuurlijk vroeger... heel veel drank heeft gebruikt. En Paul uh, De Leeuw vraagt dan dit... Je bent nu drie jaar sober. Dat ik nu vraag ik is me, het, is het nog wel leuk zonder dra drank? Is het... Nou, het is mijn leven is echt leuker geworden. Maar hoe dan? Het is eh, uh, echt... Ik vergelijk het met een film. Je... Ja, ik wil zeggen, hoor je nou precies wat hij zegt? Je hoorde in Paul de Leeuw dat er een probleem was, hè? Nu vraag ik me, is het nog wel leuk zonder dra drank? Is het... Nou, het is mijn leven is echt leuker geworden. Maar hoe dan? Ja, hij, zei, ja hoe dan? Weet je wel, hij kan er niks bij voorstellen. Nou ja, Gordon die is ook helemaal van drank af. Heeft al af en toe ook een terugval. Ja. Maar die heeft er ook heel veel moeite mee. En, uh, je, het blijft altijd aan je trekken... Van dat je denkt van ja, maar... Het is zo lekker. en In eerste instantie, nou, een Paul, paar glaasjes, word je niet slecht van. Nee. Maar het is alleen dat je daar niet kan stoppen. Nee, maar het schijnt dus de Paul wel wel. Dat is de volgende die een boek gaat schrijven, denk ik, over alcoholmisbruik. Ja, ik denk het ja, wel. Het is duidelijk. Ik was echt verontrust. Ik denk, Paul, Echt waar, joh? Hij laat ja. zich heel erg kennen hierdoor. Hij laat zich heel erg kennen. Ik denk, van, ja, ja, oh, ja, ja, ja. hoe heftig. Dus de koos van uh, Platering was zeer openhartig. En uh, zeker omdat ja. Uh, ja, er moet wat gebeuren. Het nieuwe jaar, nieuwe voornemen. Ze stop. Met drinken! Ja, weet je wat, wat vroeg we toe? Ik had laatst uh, donderdag hadden we een, een donderdagmiddagborrel. Ja. En dan heb ik zo van, ja, zal ik een fles wijn overmaken? Ja, dan moet die fles eigenlijk dan... Uh, ja, die kan ik dan de rest weggooien. Want uh, ik drink het niet achter elkaar op. Nee. En dus dan, toen heb ik gewoon zo'n rosé-biertje genomen. Fruity rosé. En dat is dan 0%. En eigenlijk een mooi glas. En ik heb er heerlijk uh, gezeten. En het was eigenlijk lekker. Maar goed, nu even, we gaan er nu even op door. Want ik bedoel, nu, je hebt het altijd over dranken. Even een wijntje. Hoeveel drink je dan per, per week dan? Zo? Ik heb de laatste twee weken niet gedronken. Oh, ja, dat helemaal kan niks ik Heel keurig zeggen. Maar, je, hebt, nee, maar wacht, je zegt net dat je een rosé biertje hebt gedronken. Ja, dat is 0%. Dat is 0%, oké. Okay. Ja, dus dat is inderdaad van wat drink je... En uh, uh, wat voor glas gebruik je? Want het is echt, als ik in een heel mooi wijnglas. gewoon iets van dubbel fris doe of zo, weet je wel. Dat, uh, met de kleur van wijn. Ja. Het smaakt een beetje fruitig. Dan, dan vind ik het eigenlijk ook prima. Hey, is dat zo makkelijk gedaan dan? Eigenlijk wel. Maar dit okay. is echt een state of mind. Want het is inderdaad, je, je houdt jezelf voor de gek. Want uh, op dat moment uh, heb je toch gewoon een wijnglaasje. je kan even goed een doosje erbij nemen of wat dan ook. Gezellig ja. zitten. De, je hoeft je ook niet te ver excuseren tegen anderen. Want alle alcoholisten die vinden het ongezellig als jij geen alcohol neemt. Want dan kunnen zij niet nemen. Oké, okay, dus eigenlijk drink jij met anderen mee. En ik drink met anderen mee. En ik. Heb je een ingetrokken. En... Ja, eigenlijk wel. En uh, ik, heb, ik heb natuurlijk een paar keer meegedaan nu met uh, uh, Ik Pas. En ook met uh, 40 dagen. En, en eigenlijk merk je dat daardoor wel mijn hele houding naar alcohol veranderd is. Want het is zo'n gewoonte iets. Net als roken trouwens, hè. Ik dus zijn toch al naast... lang al gestopt met roken? Ja, dat wel. Maar dat is, het is wel ook een gewenning... om na het eten een peukje te nemen. En, uh, met een wijntje, er hoort een peukje bij. en Ben je onzeker? Van, nou, ik doe, dan doe ik even wat met mijn handen. Want daar komt het gewoon allemaal op neer. Ja, ja, 2020 worden ze omdraaien in de wereld namelijk. We zijn al gestopt met roken. En die drank wordt aangepakt. En wat nu echt een serieuze pandemie is. En vergeet die corona alsjeblieft. Ja, nee, pandemie, eten, weer? suiker, suiker. Ja, ja, ja, ik ben ja, bezig ja. Met, die, met die cursus... om weer mensen te mogen prikken... Echt bizar hoeveel mensen er suiker krijgen en dan type 2, hè? Niet dat je denkt van ja, maar dat zit in mijn genenpakket. Nee, dat heeft echt te maken met het feit dat je ongezond leeft, dat je te dik bent en dat je ook nog eens even kans krijgt op die coronaziekte. Dus ik bedoel, let er even op, YouTube met suiker. Echt matig hoor. Echt, of gebruik uh, suikervervanger, dat soort dingen kan ook. Ja. Anders gaat het echt de verkeerde kant op en dan gaat Gommers bij jou aanbellen en zegt, die zegt, maar dat gaat echt niet goed. Ik wil jou niet op die IC hebben. je met zo'n vetmeter langs de deuren. Ja, zoiets. Maar nou. mevrouw, u doet open. Ja, u bent erbij. Ja. Komt u, ik loop even mee naar uw koelkast. We gaan er wat dingen uittrekken. En is klaar. Goed, laatste plaatje voor tien uur. Nee, ja, laatst plaatje voor tien uur. Na tien uur straks nog een uurtje non-stop. En dan is Goeiemorgen's nee, ja, ja. Antwoord bij u terug. Mag ik u een prettig weekend wensen? Een weekend. En we spreken elkaar volgende week weer. Uh, tot ziens. Wat is dat voor gekkigheid? Dat weet ik ook niet. Ik ga hem slachten, denk ik.